4 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het kabinet zal bij volgende evacuatieacties beter opletten dat er geen informatie in verkeerde handen komt. Dat valt op te maken uit de antwoorden op de Kamervragen over de mislukte helikopteractie in Libië. Het kabinet schrijft dat maar heel weinig mensen van de evacuatiepoging op de hoogte waren. Maar dat de Libische autoriteiten blijkbaar toch voorkennis hadden omdat er gewapende troepen klaar stonden. Hieruit worden lessen getrokken, schrijven de ministers Roosentaal en Hillen in de brief. PVDA-Kamerlid Timmermans is niet overtuigd door de brief. En met het oog op morgen zei hij dat Hillen nog steeds een probleem heeft. In het centrum van Londen worden dit weekend 200.000 demonstranten verwacht. Vakbonden hebben opgeroepen tot massale protesten tegen de ingrijpende bezuinigingen van het kabinet. De betogers zijn van plan een 24-uursbezetting te houden op Trafalgar Square... naar het voorbeeld van de demonstranten op het Tahrirplein in Egypte. Volgens de Britse vakbonden wordt het de grootste protestactie van de laatste 20 jaar.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. En we gaan met vliegende vaart van start met een aflevering van Anders Denkenden. Een wekelijks Radio 5 praatprogramma met een bekende Nederlander over zijn of haar leven, werk en levensbeschouwing. In deze aflevering heeft Gerard Klaassen alle tijd nodig voor zijn boeiende gesprek met presentatrice en schrijfster Karin de Groot. Ze presenteerde programma's als spoorloos, ontbijt-tv, vurige tongen, theater van het sentiment en op zoek naar het zesde zintuig. Momenteel is met haar goudmijn te zien en afgelopen seizoen was zij een van de kandidaten in Wie is de Mol? Karin de Groot viert morgen 27 maart haar 48 e verjaardag. Het is een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in februari 2010. Luistert u naar Andersdenkenden? Gerard Klaassen verwelkomt zijn gast als volgt. Karin de Groot, goedenavond. Goedenavond. Televisiepresentatrice, koningin van de emotie. Televisie genoemd niet moeder, maar koningin. Lood uit een bakkersfamilie, winnares van de gouden televisiering voor Spoorloos Calviniste. Althans, in de ogen van jouw echtgenoot, schrijfster type helper veelzijdig kro televisiepresentatrice levensbeschouwing. Van huis uit katholiek. Dat klinkt als uh, nood maar niet echt meer. Nou, ik, ik voel mezelf heel erg qua cultuur katholiek. Ik merk, weer op de dag dat ik bij de KRO binnenkwam... Ik kwam van de NCRV, daar had ik gewerkt, heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Maar op de dag dat ik bij de KRO binnenkwam... had ik iets van, hé, hé oh ja, dat herken ik. Ja. Een soort gevoel, een soort levensvisie. Ja, ik kan het niet zo goed beschrijven, maar. Maar waar ging het mis? <laughs> ja, jij veronderstelt dat het ergens mis is gegaan. Nee, maar wat, ja, wat is, niet, het is een cultuur nou ja, Wat geloven betreft ja. ben ik heel erg een twijfelaar. En denk ik, ik geloof echt iedere dag weer anders over. Ja. We gaan er met je over praten. We hebben je eigenlijk weggerukt hè, van uh, de televisie... waar uh, Renate bijvoorbeeld en uh, Irene Wust nu hun rondjes maken... voor de 3000 meter, eigenlijk ook van het uh, televisiescherm op uh, Nederland. Eén. nee, nee, nee, en dan twee, ja, nee, dan twee, want uh, zo direct begint de eerste uitzending van heb ik genoeg. Dus uh, je begrijpt is... dat ik hier eigenlijk zit om straks om kwart over elf mensen te manen om de televisie, om de ja, televisie aan te dat zetten. dat wij geen, <laughs> geen, geen luisteraar meer overhouden, nee, maar het blijft altijd nog voldoende hebben. Ja, maar vast. toch eventjes naar nou, dat geloof terug, ja. um, je, je, je gelooft wel, maar je weet niet zeker. Dat is trouwens wel de essentie van geloven. Nou weet je, ik heb ook op een dag tegen mezelf gezegd, um, vanaf vandaag ga ik gewoon zeggen dat ik niet... Niet geloof, omdat... Eh, maar dat hou ik ook weer niet helemaal vol... maar omdat ik dacht, het is ook zo laf om de hele tijd te zeggen dat je toch wel denkt dat er misschien wat is... omdat je dan later, als dan blijkt dat er wel wat is... dat je dan tegen God kan zeggen... maar weet u nog, toen op die ene dag heb ik nog gezegd... dat ik echt ja. wel dacht dat u er was. Ja. Dus dat vind ik een beetje hypocriet. Ik begrijp het, maar ik, nog eens niet helemaal helder... waarna nou precies uh, de, de valkuilen bij nou, jou nou, ik, ik uh, liggen. Kan me, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er een God is... die zich werkelijk bezighoudt met wat wij hier doen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. En al helemaal... Kijk, als hij dan nog... Als hij zich dan nog bezig zou houden... Hè, laten we even veronderstellen dat er een god is die zich bezighoudt... met wat er op de wereld gebeurt, dan zou hij wel heel inefficiënt zijn... als hij zich met ieder van ons gaat bezighouden. Dan is hij geen goed manager. Dan zou hij zich hoogstens bezighouden met de mensen die die het verschil maken. Snap je of hier en daar een steen in de rivier leggen? Ja. Dus dan zou hij zich met de hoofdlijnen bezighouden. Maar is dat toch niet de essentie van geloof? Uh, namelijk dat uh, God, het is ook als het doopsel uh, klopt... Hè, uh, zich met ieder persoonlijk bezighoudt. Ja, maar dat zou echt raar. Dat Ik zou bedoel, echt ja, heel dat vindt, zijn. Als God als een efficiënte rekenmeester... Ja. die is praktisch om zich heen kijkt en bedenkt... die wel, die niet. Nee, de, de mensen die ertoe doen. Kijk, ja. Ja, zo het verschil er... kunnen maken. Ja, maar, ja, maar die het is... verschil... Dat, dat is niet die, niet die ertoe doen qua macht, of, maar die het verschil kunnen maken ergens. Maar, waar ga je dat vandaan je... eigenlijk? Waarom nee, is dat, dat zelf? Dat heb ik zelf bedacht. Oh, dat moet kunnen. <lacht> ja, dat leek mij de enige logische uh, bezigheid van God. Ja. Je, je werkt bij de KRO, hè? En ook wel voor... Uh, ik weet niet, heb je rkk programmas ook gedaan? Eén één keer heb ik genoeg. Het eerste jaar was dat voor het RKK. En dat is nu voor de KRO? Ja. Is dat vanwege het feit dat jij toch wat... Uh, een enige afstand tot het geloof hebt. Hey, nee, toch? Ik denk dat het programma vooral heel erg bij de KRO past. Ja, maar ik, ik vraag het je, omdat uh, je ziet dus RKK-collega's. Mm -hmm. Zijn dat gelovige typen in het algemeen, naar je smaak? Nou, ik praat altijd heel graag met Wilfried Kemp bijvoorbeeld. Zeker. Juist over het geloof, omdat die ik vind... Die nu aan de gang is met Kruispunt Televisie. Je had de benen twee bischoppen in zijn programma. Heeft Kijk, net bewijs, dat is nu niks, hè? hè? Ja. <laughs> ja. Nee, maar Wilfried kan altijd de dingen op zo'n heldere manier uitleggen. Wilfried dat is een denk... theoloog. Ja, maar ook heel toegankelijk. Absoluut. Ik wat, als hij zegt, weet je, over de pauze, hoe hij daarover praat, dan denk ik, oké, okay, nou zo snap ik het. Dat je ja. dat in ieder geval dat je daar goed mee kan leven. Ja. Ja. Maar um, Karin, ben ik goed geïnformeerd? En dat ben ik. Dan uh, <laughs> ik ben benieuwd. Dan had jij vroeger uh, in uh, Huizen de Groot, in, um, in uh, Rijswijk, een altaar staan uh, ja. in jouw slaapkamer. Dat was ik ja. nog wel heel klein hoor. Ik denk een jaar of zeven, acht. Had ik, uh, ik had twee vriendinnetjes, twee zusjes, die heel erg uit een streep een katholiek gezin kwamen. En uh, nou, door hen ging ik me dan met die verhalen bezighouden. Vooral uh, uh, van, van, van Maria Verschijningen en zo. Dat vond ik allemaal heel interessant. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs van mijn oma een rozenkrans. Dus ik ja. had in mijn kamer een soort altaartje. En ik bad iedere avond in bed. De hele rozen Maar dan ook helemaal, 40, hè? 40, 40... Uh, iedere avond. Elke avond. Elke avond. Tot op een dag, ik denk dat ik dat zeker een jaar heb volgehouden. En ik was dus echt een jaar of acht. En dat doe je niet meer? Nee, want toen op een dag was de rozenkrans weg. En hij lag altijd in mijn bed. En ik weet dat ik aan mijn moeder vroeg weet je waar die is. En niemand wist waar die was. En hij is nooit meer tevoorschijn gekomen. En ik denk stiekem achteraf. Ik heb het haar nooit meer kunnen vragen. Dat mijn moeder die rozenkrans, dat ze dacht het is wel mooi geweest. Dit gaat uit de hand lopen. Ja, ja. En toen was hij weg. Maar, maar, uh, en het hield daarmee ook op mijn geloof. Ja? Ja. Dus, dus, ja. Maar dat altijd dan? Dat is, uh... Ja, dat is... Overbleden, overbleden. Ja, dat was een, een ja, ik weet niet wat het was, een kleine ja. vlaag van ja. verstandsverbijstering of opleving. Ik weet niet wat het was. En kerks, ben je dat ook of is dat uh, niet naar huis? Nou, dat wisselt. Ik, ik, ben niet, ik, kan, nee, ik kan mezelf absoluut niet kerks noemen. Um, ik ben iemand die heel graag met uh, kerst naar de nachtdienst gaat als ik op Schiermonnikoog Oog om, ben, omdat ik het daar zo mooi vind. En heel soms. En je bent kerst altijd op Schiermonnikoog? Vaak, vaak. En dan heel soms hoor ik ook echt een verhaal waar je ook echt mee naar huis gaat. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik hier in Hilversum in de kerk was... en dat ik bijna wilde gaan staan en gaan roepen... Dit, dit, hier, hier gaan jullie toch niet in mee met z'n Dat kan toch niet? Ja, ja. Dat ik er heel opstandig van werd. Ja, ja dat is wel het uh, behoortje. De kerk in ik al is wel een heel mooi pittoresk ja, kerkje. Ja, prachtig. is heel mooi. Hè? Waar uh, wisselende is ja. uh, vechten om op kerstmis te mogen dat, dat ik voorgaan. Ik ergens, uh, zo, ja. Ja. Jouw man... Ja. Noemt jou uh, een hè? Ja, dat komt omdat... Uh, hij zegt het heel vaak. Ik wil niet zeggen dat hij het vandaag nog gezegd heeft. Maar dat zou zomaar kunnen. Omdat ik altijd vind dat alles nut moet hebben. Ook stilzitten moet nut hebben. Alles wat je doet moet nut hebben. Het moet allemaal ergens toe leiden. En... Nou goed, Dus hij noemt mij altijd de, cal de Calvinist. Maar ik heb ooit een test gedaan op volgens mij spiritus.nl. Ja, ik weet niet absoluut, of dat nog bestaat. Ja. En, en toen bleek dat ik het ongeveer het laagst scoorde op Calvinisme. Dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Ja. En ik scoorde het hoogst op Boeddhisme. Ja. Ja. ja, je kijkt er heel geschokt ja. bij. Helemaal niet. Nee. Gelukkig. Ik vind toch dat je een Rooms gezichtje toch hebt. Toch wel. <laughs> Just like a star across my sky Just like an angel of the page You have appeared to my life feel like I'll never be the same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 Bailey Ray. Ja, world, een favoriet prachtig. van jou. Ja, ja ik, draai dat, ik draai thuis niet zo heel veel muziek. Maar soms rijd ik in de auto echt om als ik iets op heb staan, waar ik gewoon waar ik veel van hou. En Corinne Bailey Ray is daar één van. En dan kan ik zo van opknappen en dan heel hard meezingen. Dan rijd ik ook het liefst niet door de bewoonde wereld. Want inmiddels weet ik dat ze het buiten ook kunnen horen. En dat heb ik, heb ik liever niet. Ja. Maar dan daar, ja, daar kan ik enorm van opknappen. Is dit dat repertoire waar jij van uh, houdt ook? Nou, Corinne Bailey vind ik prachtig, maar ik draai ook wel andere dingen. Maar... Noem ze wat. Uh, Chet Baker vind ik prachtig. Oh, ja. Ik hou ook erg van oude Sol, van Tramps. Uh, Sam Dave. Uh, ja, ja dat, vind, dat vind ik ook heerlijk. Barry White vind ik ook heel erg leuk. Maar ik vind ook leuk uh, Sergio Mendes met uh, de Black Eyed Peas. Dus dat is ja. weer uh, oh, ja. Ach, ja, ja, wat ja. minder Als oud. Aspenana herinner ik mij nog natuurlijk. Ja, precies. Ja. Je, uh, we zijn niet ver af van uh, de eerste aflevering van uh, Heb ik genoeg. Nee. Maar wij praten uh, rustig uh, verder. Mm -hmm. Want dat is anders. Uh, uh, Jij ja, bent de lood, als gezegd, uit een uh, bakkersfamilie uh, in Rijswijk. Hè? Ja. Uh, dat schept bijna verplichtingen. Hè? Want dan ja. ben je wel een heel weekend bezig in de bakkerswinkel, lijkt mij. Ja, oh, ik dacht andere verplichtingen. Ik nou, dacht verplichtingen welke? om het bedrijf voor te zetten. Nou, dat wou ik zo opkomen. Ja, want, want ik moet eerlijk zeggen, dat het, niet deze bakkerij zit al jaar, uh, generaties in de familie, maar... Generaties, na gener generaties terug waren het al bakkers, beide de grote. Ja. En uh, hier, hier stopt het, want mijn ja. zusje en ik hebben allebei het ja. bedrijf niet overgenomen. Maar ik stel mij zo voor dat jij met je zussen uh, in, in dat bedrijf als kind al genood werd... en dat je elk weekend wel bezig was. Ja, vanaf mijn elfde moest ik iedere zaterdag in de winkel werken. Ja. De eerste keer, weet ik nog heel goed, was met Sinterklaas. Dat was niet omdat mijn ouders dat bedacht hadden, maar omdat er plotseling een zieke was... En er was een noodgeval. En toen dacht mijn vader, dan die bollen maar. En dat was ik. Dus toen moest ik op jaar leeftijd achter de toonbank. En ik was zo nerveus. Ik vond het dood en dood eng. En ik deed ook alles fout. En ik weet nog dat er, nou, ik denk binnen een kwartier... nadat ik achter die toonbank allemaal klanten... die winkel stond vol. En dat ik een meneer achterin hoorde zeggen... nou, dat is ook <lacht> geen vluggen. <lacht> en toen weet ik dat na een tijdje het winkel, andere winkelmeisje dat er stond tegen mij zei... ga jij maar even vegen. En dat was zo erg, want ik had al jaren geveegd en broodrekken gevuld. En toen moest ik weer gaan vegen. Dat wordt hier bij de KRO toch eigenlijk nooit meer tegen jou gezegd. Ga jij maar even, jij vegen? Maar even nee, vegen? Nee, misschien zouden ze dat eens moeten doen ja. Dat ik dat aan Wilf Dat hij dat tegen mij zegt. Maar uh, uh, inderdaad, uh, vaak heb je dus dat de traditie voortgezet wordt. Ja. Voor uh, bovendien, het waren winkels. Hè? Het was een ja. keten eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Het waren Aat de groot zeven was dat eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, en uh, toch niet gedaan, dus. Nee, ik heb het echt, nou echt in een vlaag, echt heel kort heb ik het serieus gedacht. Ik zat in de winkel, in, bij een van de winkels was een broodbakkerij. En ik zat bij die broodbakkerij en het was stil. En ik zat daar zo en ik keek om me heen en ik dacht, dit gaat dus allemaal verdwijnen. Nou ja, in ieder geval uit onze familie verdwijnen. Nou ja. En heel even dacht ik, zal ik het dan toch overnemen? Ja. Maar toen zat ik volgens mij op de school journalistiek. En ik heb natuurlijk ook helemaal geen verstand van het bakkersvak. Ik nee. ben geen ondernemer, dus nee. dat was niks geworden. Eh, eh, kenners uit Rijswijk, die vertellen mij... Ja. dat er bij jou, mirabele diktoe... een heel christelijk gevoel, christelijk gevoel aantreedt... als jij je bakkerszaak van vroeger vergelijkt met Kit. Oh, ik zit daar helemaal te kijken. Ik denk, waar ja. gaat dit naartoe, nou deze het dan vraag? Probeer dat een zekere ja. aanloop te geven <laughs> met die bevraag. Ja, ja bisonkit hoort bij Pasen voor mij. Dat uh, is echt vast verbonden. Zodra ik bij ruik Stel zie zie, alles van paaseieren. Nou ja, goed. We hadden, vooral in het begin was het bedrijf natuurlijk in opbouw, dus daar gebeurde thuis ook heel veel. En thuis werden ook de paaseieren gemaakt. En die paaseieren, dat, die worden vaak opgebouwd uit zo'n stuk karton in een paasei ja. ja. En daar wordt zo dat lint opgemaakt in van die golfjes. En daartussen ja. liggen dan allemaal paaseitjes. Ja. En die worden er opgeplakt met bisonkit. Ja. En in, in de periode voor Pasen lag bij ons de vloer van de kamer... echt helemaal vol met die dingen, met die linten en die paaseitjes erop. En dan moest je dus echt zo stappen over al die paaseieren heen... om ja. van de ene naar de andere kant van de kamer te komen. En ja. het hele huis rook naar bisonkit. Ja. Maar wat is dat christelijke gevoel erbij? Ja bij Pasen ja, het oh, spijt me, Gerard. Ja, nee, ja dat christelijk heb jij erbij verzonnen. <laughs> dat wil je de hele tijd heel graag. Dat ik maar komen. zou ik nee, even misschien nog wel ja. uh, op mij. Nee, het, het... En natuurlijk is Pasen ook een Christus. Natuurlijk is dat ook een, een heeft met geloven te maken. Maar ja, ja. bij de Bisonkit komt niks christelijks bij mij. Uh, helaas. Uh, jij bent dus ook een, een, een typische uh, lood uit de middenstand, hè? Ja. En daar weet ik altijd van dat dat plichtsbetrachting met zich meebrengt ja. en ook wel een, een vernuftig pracht. Praktisch inzicht, hè? Jij bent, denk ik, iemand van uh, praktisch, van doen. En niet van... Uh, niet lullen, maar, uh, maar poetsen. Exact. <laughs> ja, nou, ik ben, wel, ik ben wel van praktisch, dat klopt wel. Maar niet zozeer op... Uh, op weet je Dan denk je aan werken en aanpakken en boenen en schrobben. Maar ik ben praktisch in de zin van als je in je leven een probleem hebt... of je loopt ergens tegenaan... Dan doe je daar wat mee. Dan ja. mag je daar best over zeuren. Ja. Een keer, en ook wel twee keer. Maar dan is het klaar, dan moet je er wat aan doen. Ja. Of niet meer over zeuren. Ja. Dat heb je van ja. de bakkerij. Ja, en ook uh, alles is mogelijk gevoel. Je hebt alles in eigen hand. Weet je, je moet niet gaan zitten wachten, maar kom op, pak het aan. Alles is bereikbaar. Ja, inderdaad. Uh, Toch ben je dus niet doorgegaan hè, in, uh, in, de, in de bakkerij. Nee, ik ben daar echt helemaal niet geschikt voor. Nee? nee. Niemand in de familie is er uh, mee doorgegaan? Nee. Want ik heb begrepen dat er een uh, collega van je vader is... die er al vroeg bij was... die uiteindelijk uh, at Aad de Groot heeft overgenomen. Heeft overgenomen. Ja. ja, die was veertien toen hij bij mijn vader kwam werken. Ja. En die is al die tijd blijven werken. En uiteindelijk heeft hij het bedrijf langzaam overgenomen. Ja. ja. Uh. Een soort zoon van mijn. Zeg maar, hij heeft geen zoons, mijn vader, maar oh ja. dit was er een beetje. Dan kan ik me nou weer voorstellen, uh, een beetje nostalgisch. Het is toch Radio 5, hè? Ja. Dat je uh, zo af en toe nog wel eens terug gaat naar Rijswijken. Ja, ja. Misschien op ja. een bankje gaat zitten. Hè? En dan kijkt ze naar de gevel van Aten de Groot. Staat Aten de Groot nog, ja, nog steeds ja, op? Ja, ja, ja. Het staat er nog steeds op. Maar ik ga niet op een bankje zitten. Ik, ik dacht dat je. Ik dacht, Gerard, weet het. Ik ga op een bank zitten, namelijk op een werkbank. Ik zie dat uh, heb ik genoeg eens begonnen, Gerard. Is het waar? Ja, de mensen moesten zitten. Onmiddellijk de TV aanzetten, natuurlijk. En dan de radio 2. aanhouden natuurlijk. En dan uh, aan de andere kant de radio aanhouden. Karin, wat ben jij dik daar? zeg? Ja, dat is. ik ben een paar puntjes aangekomen. als ik zo vrij mag ja, zijn dat te maar. Ik, uh, ik zie een hele andere Karin inlens. Ja, het is uh, schokkend om te zien. Het is schokkend, hè? wij moeten daar zo direct uh, uitgebreid over gaan praten. Uitvoeren ja. van bespreken. Ja. I was sitting waiting wishing you believed in superstitions Then maybe you'd see the signs But Lord knows that this world is cruel And I ain't the Lord, no, I'm just a fool And a loving lovin' somebody don't make them love you Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be blessed?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 It's about to twist I've had enough mystery Keep building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 Jack Johnson, Sitting Waiting Wishing, is dat ook een favoriet van jou? Okay. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat deze cd is een favoriet Maar nou, dit ene liedje, dat sla ik soms wel eens over. Omdat ik, ik vind een gedeelte daarvan wel leuk, maar een ander gedeelte vind ik nog altijd die een beetje jankt, eerlijk gezegd. Okay. Nou, nou ja, goed. Ja, ja, ja. Ik, ik kan het niet zo goed nadoen. Ja. Uh, ja. Maar ik, ik vind Jack Johnson wel echt. Vooral voor de zomer vind ik dat. Okay. dat vind ik, word ik wel ook erg vrolijk ja. van? Ja. Maar goed, we hebben nog meer in uh, voorraad. Ja, heerlijk, heerlijk. Uh, waar jij uh, iets mee hebt. Uh, ondertussen kijken wij naar. Uh, Hou, heb ik genoeg? Uh, ik ik weet dat je een dik maak pak aan zou Dat ja, heb je niet graag. bij, je. Nee, nee, je had graag gewild dat ik, ik het, daarin was had, gekomen. Ja, wat niet eens kan komen natuurlijk. <laughs> Misschien trek ik het straks nog even aan. Je weet het maar nooit. Maar een dik maakpak? Ja, ik heb daarmee... Uh, de, de uitzending vanavond gaat over uh, uh, obesitas. En vooral de vooroordelen, hè? Dat iedereen heel vaak zegt... dikke mensen zijn lui of ongemotiveerd. Of uh, uh, wat ik zelf dacht... worstelen altijd maar met hun gewicht... Ja. Uh, nou goed, ik ben in die wereld gedoken. En daarvoor moest ik ook een dikmaakpak aan. En de straat op. En ja. op straat een frietje eten. En naar kledingwinkels. Ja, nou, ik, ik moet het zo direct allemaal van je horen. Maar ik ben nog even benieuwd. Het is ja. totaal anders. Ik Vertel. spreek even van de hak op de tak. Maar ik heb me natuurlijk grondig in je ingelezen. Ik wist al veel van je. Maar Is het waar dat Ronnie Brunswijk... Ik ga het nu rustig zomaar <laughs> zeggen... Jou ten huwelijk heeft gevraagd. Ooit. Ja. Ja, ja, ja het, is of het was niet een officieel huwelijksaanzoek... maar hij, hij, hij zeurde wel door. Ik heb, ik heb hem ooit in de uitzending gehad. Spiegels, nou zegt al 100 jaar geleden. Bij de NCRV was dat nog. Even, even voor, voor, voor mensen die het niet weten. Wie is Ronnie Blumswijk? Dat is de man van het junkelcommando in Suriname... Suriname. die een strijd Precies. ging leveren met zijn kompaan, vroegere compaan Bouterse. Maar niet de eerste, de beste dus, hè? Absoluut he? niet. Nee, nee. hele foute man. En hij had trouwens... Um, um, um, van dat rafa haar. Ja. Dat hele lange gekrulde ja. haar naar beneden. Ja, niet toen Hij heeft ook kort haar gehad. Toen ja. hij mij ten huwelijk en vroeg had... En twee zonderbrillen doet hij graag. Zeker. Ja. Nee, ik, heb, ik heb hem afgewezen. Ik heb echt gezegd, sorry Ronnie, ik ga niet met je mee. Ik hoorde ook van de redacteur dat hij al... ik geloof 14 vrouwen had. Dus ja. ik wilde toch ook niet zo heel graag nummer 15 worden. Maar hij heeft nog, ah, oh, ah, oh, alsjeblieft gezegd. Ja. Ik heb er toch van afgezien. Hij hangt nu aan de telefoon. <laughs> ja, dat uh, ja. zou wat zijn. Het ja. is Ronald gewoon. He? Het is Ronald <laughs> ja. geworden, ja. Ik ben wel een beetje in de Ronnie Ronald gebleven, <laughs> als het maar met rond begint. Ja, ik ga ja. uh, in de school voor de journalistiek, dat is het uiteindelijk geworden. Want de bakkerij lokte niet, maar de school eigenlijk lukte het buitenland. Hè? En uh, je wilde toch het liefste, dacht ik, in het buitenland. Uh, aan de ja, gang. ik heb er wel eens over gedacht om in Amerika journalistiek te gaan studeren, ja. inderdaad. Ja, cultuurwetenschappen, herinner ik me ook. Ja. ja, daar ben ik nog aan begonnen, maar dan was ik was klaar met school voor journalistiek, en toen uh, dacht ik, weet je, ik dacht niet dat ik meteen werk zou kunnen vinden. Dus ik dacht, als ik nou begin met uh, cultuurgeschiedenis uh, studeren... aan de open universiteit, dan kan je studeren als je tijd hebt. En als je werk hebt, werk je, en anders dan studeer je. En dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Nou, ik ben niet eens aan mijn eerste tentamen toegekomen. Nee, want er werd aan je getrokken, of trok je zelfs? Nou, het, het, ik ben nooit zo heel erg van plannen... maar het komt dan meer op mijn pad, denk ik. Ja. Er stond een advertentie in de krant. Ik maakte wat bedrijfsfilms bij bedrijven... Uh, en dat deed ik echt een beetje erbij. En toen studeerde ik ook nog voor dat eerste tentamen. En toen stond er een advertentie in de krant... en daar vroegen ze een presentator voor ja natuurlijk bij de ja. NCRV. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet eens wat voor programma het was. Was dat de NCRV of was dat de TROS? NCRV. Oh. Nee, nee, ik heb stage gelopen bij de TROS. Kieskeurig. Okay. De kieskeurig, ja. ja. Ja, maar daarna dus naar de NCRV. Oh, ja, ja. ja. En ik, ik solliciteerde... Was, dacht ik Jos Wim Bosboom. Bosboom. Ja, ja, ja, Samen geen ja. gedachten is. Ja, precies. Ik, ik solliciteerde bij de uh, NCRV... ze vroegen een presentator voor, jou ja, natuurlijk... maar eigenlijk wilde ik achter de schermen werken. Ik wilde docu uiteindelijk documentaires maken... of in ieder geval verslaggever worden. Maar ik dacht, als ik nou solliciteer voor presentator... en ze nemen me aan... dan kom ik vanzelf wel achter de schermen terecht. Ja. Daar is het ergens misgegaan. Ja. Want dat is niet gelukt, ja. maar ik werd wel aangenomen. En, en uiteindelijk ben je toch gaan presenteren. Hè? Ja, ik ben toen gaan presenteren. Ja, ja. Terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb het ook toen drie jaar gedaan. En toen na die drie jaar, ik werd er eigenlijk heel ongelukkig van. Ja. Omdat ik het zo ingewikkeld vond dat dan altijd mensen met je komen praten... die normaal nooit met je komen praten, omdat je op de televisie bent... of omdat ze je dan opeens allemaal gaan bellen of je meedoet met quizzen... en ik durfde geen nee te zeggen. En dan had ik Stokhuizen daar al. Ja, precies. Die hadden ze ook al. Dat was eigenlijk ook veel beter geweest. Dan... <laughs> Wat zeg je? dat Baarlood. Ook, ook, ook. Ja. Um, dus toen, uh, na drie jaar presenteren, heb ik bij de NCRV gezegd dat ik dat niet meer wilde. Ja. Omdat ik er niet zo goed mee om kon gaan. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik het presenteren en interviewen miste. Ja. Ja. Dus toen ben ik het toch weer gaan doen. En toen dacht ik, ik hoef niet mee te doen met al die quizzen en dat soort dingen. Nee, nee, nee. En dat ben ik ook nooit gaan doen. Nee. Um... Jij hebt jouw echtgenoot wel eens de vraag gesteld. Uh, dit heeft echt te maken met dit onderwerp. Karin, moet je er geen zorgen. Um, vertel mij eens wat mijn toegevoegde waarde is aan de Nederlandse televisie. Klopt dat? Toen zat ik waarschijnlijk al in een crisis toen ik dat gevraagd heb. He. Staat er ook bij wat het antwoord was? Stel je niet aan. Nou, ik begrijp de vraag wel, omdat ik altijd eigenlijk heb als ik ergens aan meedoe, dat ik wil weten wat ik toevoeg... Ja. Want waarom zou ik ergens aan meedoen als ik niks toevoeg? Ja. Doe je dat ook op. Uh, ja, ik doe doe maar ik op, wat de oude, oude raad van de school. Of als ik, ja, als ik, ik zit op school in een of ander. Nou, ik noem het een praatgroepje. Als ik dan denk ik ben hier en ik voeg niks toe. Ja, dan kan ja. ik net zo goed wegblijven. Ja. En dat is dus ook op de televisie, denk ik. Ja, weet je, als ik dingen doe. waarvan je denkt, ja, dat doet iedereen. of die voegt niks toe. Ja. Waarom zou je het dan doen? Ja. Ja. Ja. Dus dat ja. is wel een vraag waar ik altijd. Uh, ook, maar ook als ik een avondje met vrienden uitga... of ja, als, het, als het precies dezelfde avond was geworden als ik er niet bij was... dan kun je je afvragen waarom je daarbij zou moeten zijn. Maar ik denk nu dat je er ook gewoon voor jezelf kan zijn... om een leuke avond te hebben. Maar dat is waarschijnlijk toch dat Calvinistische van mij. Maar is het antwoord inmiddels helder? Ik nee. bedoel, uh, voeg je wat toe? Nee, dat kan, ik, kan je, ik denk ook niet dat je dat zelf kan zeggen. Ik, ho, ik nee. hoop het. Um, je bent uh, uiteindelijk bij... Uh... De Caire terecht ja. Ik zit te kijken naar jouw uh, linkerhand. Want ik weet één ding van jou, in al die uh, jaren dat ik jou ken, dat je altijd gigantisch grote ringen, ringen draagt. Ja. En ik zit te kijken gaafd, of je van nee, het is, het is nu een, een, een lege hand, een hand uh, en een klein ringetje. ringetje. Ik kon zijn vanwege het obesitas uh, ja. onderdeel. Dat je grote <laughs> ringen hebt gedaan. Maar, <laughs> maar ik zeg dat omdat uh, ik weet dat jij de draagster van de Gouden ja. televisiering bent. He? Hallo. En ik draag hem ook echt. Je uh, zeker vanwege de redactie die jij uh, deed uh, ja, dat eerste jaar, echt, op de eerste jaren. was echt op de valreep dat ik erbij zat. Het was het jaar dat ik wegging, ja. uh, hebben we hem gewonnen. Ik draag de ring ook echt. Ja. Hij is, ik vind hem ook echt mooi en ik ben er heel blij mee... Ja. ja ik... Zijn er mensen die wel eens tegen jou zeggen... ah, dat is de televisiering? Zelden. Weet nee, ze mensen dat... weten helemaal niet hoe die eruit ziet. Ze weten misschien wel dat nee. jij spoorloos uh, tijd gepresenteerd nee. hebt. Ja, maar ik denk ook dat ze helemaal niet weten dat ik hem gewonnen heb daarmee. Of nee. we, je... we hem gewonnen hebben, ja. nee. Je wilde eruit op een gegeven moment, hè. Je had het al een aantal jaren gedaan. En je bent er langzaam maar zeker uitgeschreven. Ja, ik dacht het risico... Als Ik, ik heb heel lang gedacht, ik, ga, ik moet nu echt stoppen, ik moet nu echt stoppen... en het is iedere keer uitgesteld. Omdat het eigenlijk het mooiste programma is dat je kunt maken. Maar op een gegeven moment dacht ik, als ik nu niet wegga... dan ga ik nooit meer wat anders doen ja. en nooit meer echt iets bijleren. Ja. Dus toen heb ik een jaar voordat ik wegging... tegen de eindredacteur van het programma, Paul Vertegaal, gezegd... dit wordt mijn laatste jaar. En toen zei hij, als dat dan toch je laatste jaar wordt... dan gaan we gewoon langzaam het programma zo veranderen... Dat we helemaal geen presentator meer doen. Ja. Dus toen hebben we mij daar eigenlijk langzaam uitgeschreven. Ja. En toen kreeg jij uh, de overigens uh, bijzonder vriendelijke uh, naam van de Moeder Alverste van de Emotietelevisie. Ja, ik, ik, is dat zo? Dat <laughs> ik heb zo. het wel ergens ge ooit gelezen, ja. ja. Ik doe wel veel programma's die met emoties te maken hebben. Ik denk, ik, gek genoeg. Het klinkt nu onaardig, maar zo bedoel ik het niet. Het doet mij niet zo. Als iemand tegenover mij gaat zitten huilen, raak ik daar niet van in paniek. Terwijl jij of... zelf overigens, uh, als ik zo vrij mag zijn, buitengewoon snel haalt. Ik huil om, ik, echt, echt, ik huil om alles. I know. Als Sinterklaas aankomt, voordat hij er is, huil ik al. En dan zie ik die spanning op de gezichten van die kinderen. En dan begin ik eigenlijk al. Ja, de kinderen, zelf, kinderen zeggen, is het weer zoveel? Ja, oh, ja, ook al vooral als, ja, er, als, dat als, als er iets met kinderen op tv is. En dan uh, op een gegeven moment kijken ze zo naar me. Oh, is het weer zoveel? <laughs> roepen ze dan inderdaad. En inmiddels denk ik, ach, wat maakt het mij uit. Ik zag ik je bijvoorbeeld uh, houden uh, op televisie nog niet zo lang geleden... toen je in de wereld door zat uh, om heb uh, ik genoeg uh, te uh, propageren bij Mary Poppins. Oh, en daar, daar heb je me niet zien huilen, maar daar moest ik, ik... Ik hou helemaal niet van musicals, eerlijk gezegd. Maar ik moest voor de wereld door naar de finale van Mary Poppins kijken. En daar zag ik een beetje tegenop. Ja, ja. Maar toen hoorde ik degene die het heeft gewonnen, Noortje, het eerste liedje zingen. Ja, ja. Ik kreeg echt een brok in mijn keel en tranen in mijn ogen. Het was zo prachtig. Zal ik dat gezien hebben? Dat dat ik ik zat thuis keel. op de bank. Nee, dat denk ik niet. <laughs> Daarna maak jij buitengewoon mooie programma's voor de KRO. De Rode Kamer. En nu heb ik genoeg. We gaan daar zo direct over spreken. Maar eerst muziek. My life has been Rich and royal hue, an everlasting vision of the ever changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Once Amid the soft silver sadness in the sky, there came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide, and a coat of many colors, yellow green on either side. He moved with some uncertainty as if he didn't know just what he was there for, or where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree and his hand To someone's wicked spell And I wept To see him suffer Though I didn't Know him well As I watched In sorrow There suddenly Of deepest darkness. I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling. He's come to take me back. Het is zeven minuten over half twaalf op Radio 5 in RKK's Anders Denkenden. En de gast vanavond is Karin de Groot. Karin, dit was Carol King. Ja. Dit was Tapestry. Dit is de jaren zeventig. Ja, is grappig, hè? Want ik heb uh, deze CD, een CD, ook niet een LP, pas ontdekt in de jaren negentig. Toen kreeg ik hem cadeau van een vriend. Ja. En er ging echt een wereld voor me open. Ik, ik kende die hele Carol King, zal ik maar zeggen, niet. En nu vind ik het echt een van mijn favoriete cd's. Ja, ze loopt al heel wat jaren mee ook in Nederland. Ja, precies. Ja. Op het ja, maar ze jaar. was al uit, zal ik maar zeggen, toen ik haar ontdekte. Nou, het is een beetje de folk Sound, hè, waar ook Peter ja. Paul en Mary is al in de ja. jaren zeventig uh, aan uh, mede. Dat is de muziek ook die, uh, die jij uh, met plezier hoort. Ja, nou dit wel in ieder geval, ja. We hebben het over jou... Uh, van fameuze een loopbaan, hè, waar spoorloos een rol speelde. Uh, Nirwana komt daarna, want ja. alweer gevoel, hè, alweer ja. emotie. Nu met de dood erbij. Hè. Ja, ja daar werd heel, het was een programma dat ging over de dood. En dan vooral, ja, je zou kunnen zeggen, wat de dood met het leven doet. Dus wat de dood doet met de na, met nabestaanden. Of met mensen die bijna dood zijn. Of allerlei verhalen rondom de dood. Ik weet dat daar ik was verrast eigenlijk door dat daar zo geschokt op gereageerd werd. Ja. Omdat voor mij hoort de dood zo bij het leven. Ja. Het zou raar zijn als je daar op tv niet over zou mogen praten. Ja, dat, dat, is, een, dat is ook heel christelijk vind ik. De dood hoort heel erg bij het leven. Ja, de, de, het, het, maar het leven overwint de dood. Ik word daar helemaal stil van. Gerard, Want leg Dat is werkelijk het primaat van het, het, het christelijke, de christelijke leer. Wie gelooft, weet dat de dood niet het einde is. Maar dat het leven na de dood uiteindelijk... Ik wil niet zeggen de trofee is die je toucheert naar een mooi leven. Maar het is wel waar je op mag hopen. Ja, je mag er wel op hopen, maar ik weet het niet, Gerard, wat ik ervan moet denken. Dus jij denkt niet zeker, je weet, zeker, je weet zeker niet nee, of niet ik, zeker dat je in de hemel komt? Nou, de hemel... Nee, dat, de hemel... De, en dan ook nog de hel... <lacht> ja, de, de, ik, ik denk, dan daar hebben we toch ook iets moois bij verzonnen. Nee, daar kan ik me niet in vinden. Nee? Ik denk, nee, ik geloof eerder dan toch dat, we, dat je je iets moet voorstellen... van in een andere dimensie hier, of... Of maar in een hemel en een hel. En ook nog vlammen en. en ja, maar wacht even, dat, dat, dat zijn allemaal en, menselijke gedachten en zo. Ja. Maar het idee dat het leven niet eindigt bij de dood, nee, maar, dat maar, is wel ja. fundamenteel. Maar ja, ik ga een programma maken over bijna doodervaringen. Daar zal dit heel vaak ter sprake ja, komen. Ik ga het je niet uh, aansmeren, hoor. Nee, toch uh, niet? Maar uh, het is al eens een ngk k programma Maar het, het, het is, uh, wie zich Christen noemt, uh, leeft in een heilverwachting. Ja, nou ja, weet je, ik, gek genoeg ben ik soms... Uh, kijk, de dood is iets... Uh, we maken trouwens bij Heb Ik Genoeg ook een uitzending over de uitvaartonderneming. Uh, dat is wel iets waar als je daar werkt, heb ik drie dagen gewerkt... dan word je enorm ook met je eigen dood en je eigen eindigheid geconfronteerd. Maar de dood maakt me ook heel nieuwsgierig. Omdat ik denk, weet je als ik dood ben, dan weet ik het eindelijk. Yeah. Maar nu, ja, ja. Ik, ik, ik snap wel dat we van alles willen bedenken... omdat we gewoon niet kunnen accepteren dat het stopt. Maar je moet er ook bij denken... dat wij kunnen dat nooit in menselijke visuele termen kunnen gieten. Maar dat doen we, we wel, omdat we alles maar zeggen dat het niet stopt. Maar daarom is het ook geen reden om er afstand van te nemen. Laat ik een voorbeeld noemen. Jouw moeder is overleden. Denk jij dat jij je moeder uh, later, uh, ook als jij zal zijn komen te overlijden... wat uh, hopelijk nog lang mag duren, uh, zal terugzien? Ze is, is nu bij me. Oh, ja? Ze is ja? nu, maar, maar ik ga haar. ik geloof niet. Dat ik haar straks een hand kan schudden of op de wang kan zoenen. Maar ze is nu, ze is altijd bij me. Ja. Maar niet op die manier dat okay. ik ergens naartoe ga waar zij op mij wacht. Ja. Oké. Okay. Dus ik wel, hoef nergens ja. naartoe om haar te nee. ontmoeten. Nee, maar dat, dat is alle bonheur. Want de, ook dat is uh, een hele plausibele vorm van. Uh, van geloven, lijkt mij. Daar is ook ja. helemaal niets mis mee. Hé, ja, wat fijn. <laughs> Tien punten voor Kair. Ik ben zo opgelucht, Gerard. Ja, want dan dus zie ik je ja, gewoon uh, eten van een uh, niet ja, dat niet, is niet bij mij thuis. Ik ben pasta. Thuis die thuis Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, mijn man koopt meestal. Ik heb daar een weegschaal op tafel staan. Ja? In mijn eigen huis. En daar weeg ik de pasta die ik volgens het dieet mocht hebben. En het was zo idioot veel. Ik kon me niet voorstellen dat ik dat allemaal op moest eten. Ja, het komt zelden voor dat uh, de gast die ik hier aan tafel heb... Uh, zichzelf bekijkt op de televisie <lacht> op Nederland 2. Nee, dat... Huh, dat kan ik morgen uh, volgende week niet, uh, niet waar nee. oh, Doei, uh, De Rode Kamer, dat ja. heb jij uh, net uh, afgerond. Hè? En dat Nog jaar bijna. Uh, bijna uh, dat was een heel ander soort programma... Uh, wat Tongen en Pennen heeft lakker gemaakt. Zeer. Hè? Het ja. was erg in die kamer. Ja, ja de, de, de, de, de kwam veel, de, ik heb nog nooit een programma gedaan, eerlijk gezegd... waar de meningen zo over verdeeld waren. Ja. Dat bracht mij zelf erg in verwarring, moet ik eerlijk zeggen. Weet je, de ene die ik sprak zei, het gaat veel te snel allemaal... en de ander zei, het duurt veel te lang. En de ander zei, de muziek is prachtig... en de ander vond de muziek lelijk en de stem mooi en de stem lelijk. Ehm, nou ja, ik, op een gegeven moment weet je het zelf niet meer. Ik vond dat heel ingewikkeld. Ja, wat, wat was het ook alweer, het format... Het format. Uh, we hebben mensen gevraagd die in het leven ergens tegenaan lopen. En dat. Uh, uh, ik bedoel niet psychiatrische problemen. Maar, maar. problemen als een angst voor insecten of hoogtevrees. Of. We hebben, veel mensen hebben zich aangemeld die zeggen. Ik voel niks meer. Of ik heb moeite met mijn gevoel. Nou, mensen die in het leven ergens uh, tegenaan lopen konden zich aanmelden. En die zouden begeleid worden door psychologen. En uiteindelijk in de Rode Kamer een soort. Eenmalige, je kunt het geen therapie noemen, een interventie heet dat dan... maar iets meemaken waardoor ze anders naar hun probleem zouden gaan kijken. Ja, ik vond het heel direct. Ja. He, want uh, voor het Front van de Nederlandse Natie... Uh, ja, waren deze kandidaten in die kamer, in die stoel... Uh, uh, kleden zichzelf... Uh, mentaal, geestelijk uh, behoorlijk uit, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb vaak uh, van mensen de reactie gehoord dat ze zeiden... het is zo intiem ja. dat ik de hele tijd denk, hier wil ik niet bij zijn. Of de emoties zijn zo heftig dat mensen dachten, hier wil ik niet bij zijn. En ik heb er lang over nagedacht waar, waarom ik vond dat het toch zo moest. Uh, de mensen die in de Rode Kamer zitten, hebben namelijk precies hetzelfde gevoel die dachten ook altijd bij die emotie, hier wil ik niet bij zijn. Ja. Wat maakte dat zij daar zelf voor weg gingen lopen. Zij gingen zorgen dat ze dat verdriet niet meer voelden... of die ellende niet meer voelden. En dat werd uiteindelijk de kern van hun probleem. Ja. En in de Rode Kamer leren ze... maar er zit een heel voortraject met psychologen hè, zit daar aan voor. Maar in die Rode Kamer leren ze heel erg... dat je juist wel naar dat probleem moet kijken en naar dat gevoel. Omdat als je... Het verdriet niet meer voelt, voel je ook de mooie dingen niet meer. Maar ja. nou, als je die boodschap wilt vertellen in een programma, dan moet je die emoties laten zien. Ja. Ze zijn wel intiem, maar ze hebben een functie. En uh, kwamen de mensen er ook beter uit? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit een programma gepresenteerd waar mensen zo van opknappen. Oh, oh. Ik ben helemaal. Uh, het is echt, ik ben er helemaal door verbaasd. Dat ja. het dus, ja, het ging uh, in her sommige gevallen zelfs te hard. Omdat ik dacht, het is niet meer geloofwaardig. Herkende je in uh, de deelnemers aan het programma? Oh ja. Ik herkende of mezelf, of mijn moeder, of mijn vader, of ja. een vriendin. Of oh ja. ja. Maar vriendinnen zou je toch niet snel in dit programma betrekken, lijkt mij. Hè? Uh, ik, ik haal eerlijk gezegd zelden of nooit M mijn eigen vriendenkring een programma in. Maar ik zou zo een vriendin aanraden om zoiets te doen. Ja, oké. Ja. Okay. ja. Ben ik wijze, scoort het programma qua uh, kijkdichtheid niet zo nee. bijzonder Kairin. Nee, het scoort redelijk. Nou, het was gek genoeg uh, gisteren weer. Het is, zit nu een beetje in een opwaartse lijn. En gisteren was het ook weer beter. Maar het scoort niet zo goed. Zijn we ook, ja, daar zijn we natuurlijk wel in teleurgesteld. Uh, we denken dat het komt dat we niet goed hebben uitgelegd uh, dat er zo'n voortraject aan zit. Dat hadden we beter uit moeten leggen. Dus dat mensen daarvoor ook allemaal gesprekken met psychologen hebben. En het tijdstip is echt niet goed. Nee. De reden waarom we toch op dat tijdstip zaterdagavond... is niet een moment dat je graag naar de problemen van een ander wil kijken. Maar bij de KRO waren we zo overtuigd dat het een mooi project was. Dan krijg je dat tijdstip aangeboden en dan is het eh, op dat moment of niet. Ja. Dus toen hadden we iets van, ja, het is zo mooi, we willen het zo graag maken. Laten we het dan maar op, op zaterdagavond kwart over acht proberen. En bij nader inzien hadden we dat misschien wel niet moeten doen. Nee. Maar ja, dan met het risico dat je het helemaal niet had kunnen maken. Zullen we de finale van deze Andersdenkende met Heb ik genoeg doen na een muziekje? Nou, het is goed. Gaan we doen. Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete That keeps crawling its way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory in mind I Don't miss this wasteland This terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland Lost in the, the ivores, the bottomless, the cavernous creed Is that what you see, oh motherland your happiness I want most of all And for that I'd do anything at all oh, mercy me If you want the best of it Natalie Merchant Motherland ook niet uh, verkeerd, Keirin. Nee, prachtig. De finale, zei ik zo even. Ja. Heb ik genoeg? We kijken ondertussen nog eventjes naar het schaalt, Nou, het gaat, dat heb en, ik genoeg, en, uh, is afgelopen, van alles, uh, het mag weer. Ja. Maar en, uh, mevrouw Salbikova Sol uh, nog wat staat op één, maar Wust moet nog komen. Dus uh, we hebben de troeven nog heel in eigen hand. Heb ik genoeg? Ja. Dat is het programma wat net uh, is gelopen op Nederland 2. En ja. wat je weer opnieuw gaat doen... De tweede reeks eigenlijk. Uh, heel bijzonder vind ik eigenlijk dat programma. Vertel. Nou, ik moet, het klinkt raar, maar het is een van de, van de leukste programma's die ik ooit heb ge, gedaan eigenlijk in ja. al die jaren. Waar staat: heb ik genoeg voor? Uh, heb ik genoeg, kijk, bij heb ik genoeg, denken mensen heel vaak aan: heb ik genoeg spullen en materiële dingen ja. in ieder geval? Terwijl in dit geval gaat: heb ik genoeg juist om immateriële waarden? Dus heb ik genoeg uh, naaste liefde of heb ik genoeg. Uh, uh, geduld, of uh, ik kan er allemaal niet meer op al die woorden komen. Maar in ieder geval, heb ik genoeg gevoel voor anderen? Ja. Daar komt het vaak op neer. Zelfvertrouwen, uh, uh, mag, uh, kracht, of weet ik veel. Ik kan er allemaal niet meer op komen. In ieder geval, uh, het gaat niet om materiële dingen. En daarvoor, om te kijken, heb ik genoeg? Duik ik in allerlei verschillende werelden die ik niet ken. We kiezen vaak ook wel werelden waarvan we weten van tevoren... ik en de redactie, maar ik geef van tevoren aan wat ik moeilijk vind... Dus ik weet, vorig jaar waren we op zoek naar iets, een uitzending voor. Heb ik genoeg geduld? En toen zei iemand tegen mij van de redactie: Ja, dan gaan we. Uh, als je nou demente bejaarden gaat verzorgen, dan kunnen we kijken of jij genoeg geduld hebt. Ik zeg: Nou ja, weet je, bij bij dementerende heb ik geen last van, dat ik geen geduld heb, want die mensen kunnen het niet. Ja. Ik word pas ongeduldig als ik voor een klas pubers zit, waarvan ik weet dat ze het wel kunnen... en ze doen het niet. En dat heb je vorig jaar gedaan, hè? Ja, toen heb ik een, een vmbo-klasles gegeven. Ja, dat was een verdraaidlachtige zaak. Ja, ongelukkig. Oh, en trouwens, die dakloos in Rotterdam... ook niet uh, nee. al te eenvoudig. Nee, nee, nee nou, ik moet zeggen... het is raar wat ik zeg, een van de leukste programma's... die ik ooit heb gedaan. Uh, tegelijkertijd denk ik heel vaak... waarom doe ik mezelf dit aan? Ja. Weet je, dan werk ik bij de uitvaartonderneming... en dan sta ik daar bij de oven. Nou, dat is echt... Het is heel anders in ieder geval dan ik van tevoren dacht. Het is, je ziet precies wat er gebeurt in die oven. En die oven moet leeggeschraapt worden. Ja. Ja, dan denk ik wel eens: waarom doe ik dit vrijwillig? Ja, uh, uh, uh, je hebt een. Een meneer in een van de afleveringen moeten afleggen. Ja. Hè? Dat lijkt me ook niet uh, iets wat je elke dag begeert. Nou, het gekke was dat ik aan het begin van de uitzending... voelde ik dat natuurlijk wel aankomen, dat, dat, dat ik dat zou moeten gaan doen. Of aan het begin van de opname. En toen heb ik ook echt gezegd, ik weet niet of ik dat kan. Ik heb mijn eigen moeder toen ze dood was niet eens aangeraakt. Omdat ik dat niet wilde voelen. Ik wilde niet voelen dat ze koud was. Ja. En dan zou ik een vreemde wel... Ja, dat is misschien dan minder eng. Dat, nou ja, ik, ik moest er helemaal... Ik vond het doodeng en ik wilde het niet. En ik zei ook van tevoren, ik weet niet of ik het ga doen. Echt niet. Ja. Maar ja, dan sta ik daar en dan gebeurt het. En dan wordt er iemand binnengereden onder een laken. Ja, en dan ter plekke. Want dat, dat is toch wel iets dat ik denk... Ja, opgeven, dat staat eigenlijk niet zo in mijn woordenboek. Nee. Dus dan denk ik, ja, ik ben hier nu... en ik wil ontdekken waarom mensen dit vak doen... Waarom iemand dag in dag uit omgaat met dode mensen. daar kan ik alleen maar achter komen als ik het doe. Het is ook een beetje het ontdekken van je eigen grenzen. Ja, het is absoluut het ontdekken. Van, ja, ik, ga er, ik heb het gevoel dat ik er soms overheen ga. In, ja. in, in dit geval denk ik dat ik er wel overheen gegaan ben. Maar dat is de enige manier om te ontdekken. wat ik zo. Ik, ik wil zo graag weten wat mensen drijft. Ja. Het is een programma dat niet bij toeval. in de vastentijd wordt uitgezonden, hè? Nee, natuurlijk in de vaste tijd. Ga, kijk, vroeger was voor mij de vaste tijd, dacht ik altijd... dat is een snoeptrommeltje waar je alles in bewaart. En minder eten en, en geen vlees en dat soort dingen. Terwijl... Dat is ook iets wat Wilfred Kemp bijvoorbeeld, die kwam daarmee, die zei, weet je wel, in de vaste tijd ga ik al, die had dan wel iets met eten. hij ging niet naar een hele bijzondere lekkere bakker bij hem in de buurt, mocht hij dan niet. Maar een andere collega die zei in de vaste tijd, ik heb me voorgenomen om deze hele vaste tijd niet op dat knopje in de lift te drukken, waardoor de deur sneller dicht gaat. Want waar is die haast nou toch altijd voor nodig in het leven? En toen opeens dacht ik, je kunt in de vaste tijd... dus jezelf een heel ander doelstel, doel stellen... En, en, en op een andere manier naar het leven gaan kijken. Ja. En gaan kijken, wat, hoe sta ik eigenlijk in de wereld? Of wat doe ik ja. eigenlijk voor anderen? Ja. En daar heeft dit programma mee te maken. Ik heb jou het vorig jaar met name gezien in uh, een aantal afleveringen... waaronder die van de Rotterdamse daklozen... Ja. Uh, wel heel uh, sterk naar voren kwam. Ja. En ik wist ook dat jij op een moment uh, weggestuurd werd... met, ik dacht, uh, maar twee euro op Ja, Vijf zak, euro kreeg. Vijf euro, ja. vijf euro? Ja, ik kwam op het station ik, moest, ik kreeg de opdracht om naar het station in Rotterdam te komen. Ik wist niet wat ik ging doen. Ik kreeg alleen te horen, neem warme kleren mee. Dus dat had ik gedaan. En toen kwam ik daar en toen moest ik al mijn spullen inleveren. Mijn portemonnee, mijn telefoon en mijn sleutels. En toen kreeg ik vijf euro. En toen zeiden ze, je gaat de komende dagen leven in de wereld van de daklozen. Dag, ga je gang. Ja. En vanaf dat moment praten de cameraploeg en de regisseur zeg maar, ook niet meer met mij... Ik Omdat je als vreemde alleen. Ja. Ja. En het gekke is dat, want toen moest ik op zoek naar de daklozenopvang. En het gekke is, um, dat is voor dit programma heel fijn. Maar soms is het ook lastig dat ik me heel sterk in kan leven. Ja. Dus binnen eigenlijk, ik denk een half uur, voelden de cameraploeg en de regisseur ook als zij. En ik hoorde bij wij, en dat waren de daklozen. Ja. En. Je merkt dat, het gewoon, dat mensen echt anders naar je kijken. Ik zag dat je zo'n kamertje binnengaan in die uitzending. Een stapelbed, één hoog ja, ik heb zo. bij de daklozenopvang geslapen. Ja, ja, ja, ja. Waarvan alle daklozen die ik overdag tegenkwam, allemaal tegen mij zeiden... Wat eng, en de meeste vrouwen die doen dat maar één keer. Want het is daar zo eng, daarna doe je dat niet meer. Ja, ja. Voelde je je één van hen? Ik heb geen oog dicht gedaan bij die hele dakloze opvang. Oh. Ik heb geen oog, er kwamen ook de hele... Ik sliep in een vrouwenzaal, maar er waren maar drie vrouwen met mij erbij die nacht... Maar de hele nacht kwamen er ook mannen je kamer in. Ik heb geen oog dicht gedaan. En uh, je tas in de buurt houden? Ik heb, en met zo. M ik heb uh, op mijn rugzak geslapen. Met mijn hoofd, als hoofdkussen. Mijn schoenen lagen op het bed. Want ik dacht, als ik, die heel, als ik weg moet rennen, moet ik die heel snel bij me hebben. En ik heb mijn kleren aangehouden. En ik heb met mijn rug naar de muur gelegen. En zo met mijn gezicht naar zeg maar, waar het gevaar vandaan kwam. Wat zei je man toen je thuis kwam? Nou, die kreeg een wrak thuis. Dus die, ik, want ik ben dan daar zo van in de war van. Ze, eigenlijk vooral... Het, het verwarrendste moment is het moment als het afgelopen is. Dan zit je een paar dagen in die wereld. En dan komt het moment dat de regisseur van het programma, Joyce, die staat voor mij. En die zegt, Karin, je mag naar huis. En die geeft mij mijn portemonnee. En het meest waar ik door in de war raakte was toen ze mij mijn sleutels gaf. Dan dacht ik, ja, ja. ik heb sleutels. Ja. Ik kan nu naar huis en ik kan in bad ja. en in een warm bed. En zij hier allemaal niet. En zij moeten hier allemaal blijven. Ja. Ik weet dat ik toen naar huis ben gegaan ik geloof, of naar buiten ben. Ik heb twintig minuten op de stoep zitten huilen. Ja. Nu zie ik je dus in een obesitaspak rondlopen. Ja. Dat is uh, ook niet verkeerd, maar ook heel erg uh, Ja, maar ook dat is confronterend. Ja. Want ik dacht altijd dat ik geen vooroordelen had wanneer het ging om dikke mensen. Dus je bent met een uh, andere mevrouw van 155 kilo gaan ja. wandelen in Almere? Alme geloof? Zij woonde in Almere, ja. ja. We zijn de straat op gegaan. En uh, hoe was deze ervaring? Nou, het gekke is dat je... Ik merk dat het ook heel erg in je hoofd zit hoe je um, denkt dat mensen reageren. Ik zag mensen heel erg kijken. Ik weet zeker, ik ging op een gegeven moment met haar een kledingwinkel binnen. waar ze alleen maar een maatje 36 hadden. Nou, daar bij, kon ik met één been in. Um, en ik zag op een gegeven moment een jongetje naar mij kijken. Echt van: Jij dacht toch niet dat jij hier ook maar iets voor jou zou kunnen vinden? Oh, ik vond het zo erg. Ja. Terwijl de vrouw waar ik mee was, die was heel gelukkig en die zat goed in haar vel. En die zei. Ik zie helemaal niemand kijken. Geruchten willen, opnieuw geruchten... Ja. dat jij thuis uh, in, het, <laughs> ja, het weer, uh, in een obesitaspak ah, op de bank bent gaan ik zitten. Ik heb het pak aangehouden toen ik thuis kwam. En toen kwam Ronald thuis, mijn man. En uh, toen was ik expres onderuit gezakt op de bank gaan zitten... met een bak chips. En ik dacht echt van, kijk, dat, dat, dat beeld heb je dan. Hè? Ja. Als je zo'n... Dus uh, hij kwam binnen en hij had echt iets van... Oh, gadverdamme. Ja. Maar dat zijn wel... Wat ik, moet ik er meteen bij zeggen, Dat zijn de vooroordelen. Ja. Dat, um, en daarom deed ik het ook zo: dat je als je zo dik bent, onderuitgezakt op de bank met een bak chips zit. Ja. En dat zijn nou precies de vooroordelen. Uh, ik wil niet zeggen dat niemand die dikke stad doet. Ja. Maar dat is niet wat alle dikke mensen doen. Nee. En Hoe, daar moet je anders naar gaan kijken. Hoeveel afleveringen telt Heb ik genoeg? In seizoen? totaal zes. Dus vandaag was de eerste en dan nog vijf. En uh, wat is er na Heb ik genoeg in het uh, leven, Ja. Dan ga ik. Ik ben nu al daarmee begonnen, maar het duurt nog even voordat het uitgezonden wordt. Een programma over bijna doodervaringen. Okay. En dan gaat het niet zozeer over bestaat het wel of niet. Maar het gaat over wat doet het met mensen als zij zo'n ervaring hebben. Yeah. Hoe, hoe verandert het je leven? Yeah. Oké, okay, mooi. Nou, Karin, ik ga kijken. Uh, dankjewel Spannend. voor uh, jouw uh, komst hier. Dankjewel. Het een feest en uh, veel van je geleerd. Hm. En zeker hoe uh, heb ik genoeg eigenlijk werkelijk in de praktijk. Ah. Dit is het einde van uh, deze uitzending met uh, Anders Denkenden. Goedenavond. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Karin de Groot. in een aflevering van Anders Denkenden, een bijdrage van RKK. Eerder uitgezonden in februari 2010. Karin de Groot viert morgen haar 48e verjaardag. U kunt dit programma, Anders Denkenden, doorgaans beluisteren op Radio 5. En dat is dan op zondagavond om 11 uur. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. Het is tijd voor een kort kortjournaal. Daarna gaan we verder. En in het volgende uur is het tijd voor... jawel, een van mijn favorieten, de nachtzusters. Te gast bij Kaat en Anna Schalkens is Paul de Leeuw. Graag tot zo.